RMS langs de lijn nog tot 11 uur met de strijd om het landskampioenschap bij de handballers tussen Lions en Volendam. Richard van der Maas. 10 minuten nog in de eerste helft. Het is 8-7 voor de thuisploeg voor Limburg Lions. Dus tweede finale wedstrijd om het kampioenschap van Nederland. Het gaat om twee gewonnen wedstrijden en Volendam won vorige week het eerste duel in eigen hal. Maar staat nu vooral steeds achter. Het is weliswaar maar één goal. Negen minuten nog in de eerste helft die leuk is, die spannend is. Vol met emoties en strijd zoals een echte finale hoort te zijn dus. En Kenham U uit Haarlem heeft op een tumultueuze wijze... het Nederlands kampioenschap voor clubteams bij het judo gewonnen. De tegenstander Ben Riedijk Sport werd namelijk gedisqualificeerd. Wat is er gebeurd? Uh, in de vierde partij van de finale van de Nationale Judo League... daar gebeurde het allemaal. Judoka Bas Rose Muller van Riedijk Sport protesteerde tegen een beslissing van de scheidsrechter. Hoe deed hij dat? Nou, hij stak zijn middelvinger op. En de coach Bas Meerveld die ging daarna ook nog eens volledig uit zijn dak... en daarop werd het team uit de uitslag Bond Nederland heeft al uh, laten weten... dat de kans groot is dat uh, Meerveld zijn trainerslicentie nu kwijtraakt. Kennemiel werd op deze manier voor de dertiende keer kampioen van Nederland. Bij de vrouwen het team van judo A7... de regerend kampioen Budokan Rotterdam. De onderlinge confrontatie eindigde in een 3-2-overwinning voor judo A7. De tweede helft van München tegen Stuttgart. Op punt van beginnen of net begonnen? Ronald van der Geer. Net begonnen met dezelfde 22 acteurs. Dus is ook Mansoekietje nog niet bij bij ba Bayern München, vrije trap nu vanaf de rechterkant voor Stuttgart. Weggekopt door Müller uit eigen strafstropgebied richting Ribéry. Maar die uh, verliest de bal weer. Maxim man voor alle vrije trappen brengt de bal weer terug in het uh, Münchener strafstropgebied. Weer wordt hij weggewerkt nu door Boateng. Müller doet de rest en uh, speelt Gomez aan. In de middencirkel neemt de bal in één keer mee. Zo, dan komt uh, de doelman ook helemaal uit zijn goal. Maar uiteindelijk kan de aanvoerder uh, Taski het uh, samen met uh, de doelman wel redden. Bal gaat over de zijlijn en Müller mag dan aan de rechterkant van het veld namens Bayern gaan ingooien. Bayern op een 1-0 voorsprong, Müller dus de doelpunt te maken. Hij deed dat vanaf 11 meter nadat Traoré een overtreding had gemaakt op de opkomende Filip Laam. Enige doelpunt tot nu toe dus uit een penalty. Bayern met de ribberie aan de linkerkant. Over hem heen gaat Alaba, bal wordt door de Fransman even vastgehouden. Gaat er terug naar Martinez, die gaat weer terug naar eigen helft. En speelt dan de bal naar Neuer die een meter of 10 voor zijn strafs op gebied staat. En hij zegt hier van buiten, hier heb jij de bal. De vervanger dus van Dante, die zich heeft moeten melden bij het Braziliaanse elftal. En tot woede van Bayern, net overigens als Gustavo niet beschikbaar is voor deze wedstrijd. Bayern met Müller en Robben nu op snelheid aan de rechterkant. Er is een sliding voor nodig van Taschi. om de bal over de achterlijn te laten gaan. betekent in minuut 47 van deze wedstrijd, nee hij gaat over de zijlijn. Dat Arjen Robben mag gaan ingooien. Müller wil die bal wel hebben. Robben doet dat richting Müller. Müller neemt aan in de buurt van het Bij Beiden staan aan de rechterkant. Wordt uiteindelijk een trio omdat ook Laam daar is. Die trekt de bal wat naar binnen. Speelt uh, Martinez aan kort weer naar uh, Laam. Dan uh, naar de rechterkant waar Robben alle vrijheid nu heeft om een voorzet te geven. Doet dat uiteraard met het linkerbeen. Schept hem richting het uh, 5 meter uh, gebied. Daar wordt hij in eerste instantie door Stuttgart verwerkt. Maar weer opgevangen door Ribéry en uiteindelijk door Rudiger weggewerkt, weggeroeid. Uit eigen strafstomgebied. De eindstation is Noyer. die nog altijd 15 meter voor zijn eigen strafsomgebied staat. Speelt de bal kort naar Boateng. Maar ook Boateng. Nou met geluk komt die bal nog terecht bij Robben. Weer vanaf de rechterkant. Strafstomgebied in Robben. Geeft de bal mee aan Laam. Laam tweede paal. Ja daar is Gomez. Dit is niet de mooiste goal. Maar het is wel 2-0. Gomes raakt die bal eigenlijk helemaal verkeerd, maar omdat hij gewoon op de doellijn staat en iedereen al is weggespeeld, maakt hij de goal met zijn stambeen. En zorgt hij er eigenlijk voor dat het stadion ontploft, tenminste de zijde waar de mannen zitten en vrouwen in de rode shirts, oftewel de aanhangers van Bayern München, rodden aan de basis van deze goal. Het is een lange bal van Boateng, bedoeld voor Mühlen. Maar onbedoeld door Stuttgart verlengd tot bij Robben. Die krijgt de bal bij de zijlijn. Komt vanaf rechts schafs het schafsopgebied in. Ziet dat Laam had dit mis meegegaan. Laam op de achterlijn. Past de bal naar Gomez die daar akelig vrij staat. En zo speelt Bayern de defensie van Stuttgart dus in één keer stuk. En is iedereen Gomez uit het oog verloren. Iedereen verrast ook door dat plotseling opkomen van uh, de aanvoerder van uh, Philip Laam. Die dus ook toch weer hè, eerst verantwoordelijk was voor de overtreding die op hem werd gemaakt. En nu dus de eindpaas geeft op Gomez. Die frommelt de bal via zijn rechter linker en rechterbeen. Uiteindelijk in de goal. En zo staat het 2-0 voor Bayern München. Kort na rust. Ja, nu wordt het heel erg lastig. ...voor VfB Stuttgart om er nog echt een wedstrijd van te maken. Ik denk dat Bayern vriendelend naar het einde gaat. En dan moet je toch even denken aan een competitieontmoeting eerder dit seizoen... ...tussen beide ploegen toen het 6-1 werd voor Bayern. Andere wedstrijd overigens eindigde in een 2-0 overwinning voor Bayern München. Schweinsteiger maakt nu een overtreding. Bokka, de man uit Ivoorkust, is het slachtoffer. En Schweinsteiger krijgt een gele kaart. De tweede gele kaart van deze wedstrijd. Bokka... In de as van het veld wordt de voet dwars gezet door Schweinsteiger. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb onder meer van die Oostenrijker van Stuttgart, Harnik, ergere overtredingen gezien. Die misschien wel meer geel waard waren. Schweinsteiger krijgt hem. Het kan hem verder niet zo heel veel deren. Want Bayern München staat door een goal van Gomez en door een van Muller in de eerste helft vanaf 11 meter. op een met 2-0 voorsprong. Live sport bij NOS langs de lijn op Radio 1. en de Southside Girl naar de Lions en Vorendam... om het Nederlands kampioenschap handbal. Richard van der Maden. Slotfase, eerste helft. Drie minuten en nog een klein beetje. En toch wel een verrassende tussenstand hier in Geleen. Tweede finale wedstrijd om de landstitel. kan vanavond beslist worden als Polendam wint. Maar Volendam staat achter met 9 tegen 7. Dit ziet er wel goed uit, de bal naar de cirkel. Maar dan staat daar altijd nog een keeper. En dat is Luc Hoiting. En die doet het bijzonder goed. De eerste 27 minuten van deze wedstrijd. Haalde een minuut of 2, 3 geleden ook een prachtige bal eruit. Toen Koesel 1 op 1 kwam met Hoiting. ...stak zijn been uit die keeper van Limburg Lions. Dat zijn de spectaculaire reddingen die het handbal zo leuk maken. Maar nu moet er even een andere keeper in. Dat gebeurt wel vaker bij handbal om de concentratie dan bij de tegenstander wat te verstoren. Boy van Limbeek mag aanleggen voor een strafworp en stuurt de, verkeer, de keeper naar de verkeerde hoek. En zo komt Volendam dus weer een doelpunt terug. Is het 9 tegen 8 en is het dus spannend in deze wedstrijd die niet heel erg goed is... Maar dat is wel vaker zo in een finale. De spanning en de strijd vergoeden veel. En de entourage hier in Geleen maken natuurlijk ook een hoop goed. Limburg Lions nu in de laatste 2,5 minuut van de eerste helft. Met 9-8 oorsprong gaat weer op weg richting het doel van Volendam. Met veel druk de bal naar het midden. Daar staat Adams. Die is lang, maar geeft de bal terug aan Van de Wal. Volendam verdedigt wat offensiever. Dan liggen er dus met name aan de cirkel. Maar ook in de hoeken liggen er wat meer gaten. Is er wat meer Ruimte, het schot wordt geblokt van Volendam via Fink. En dan is het dus een hukworp. ...voor Limburg Lions. Een hoekworp die inmiddels genomen is. Lions nog altijd in de aanval met Verjans loopt zich vast op Jasper Adams. Ondanks een gebroken pols is hij toch maar in het veld gekomen in deze finale wedstrijd. En weer wordt de bal geblokt en dus is het weer een vrije worp voor Lions. In de laatste anderhalve minuut nu van deze eerste helft aanval... ...en het schot van Van der Wal wordt gekeerd door Martijn Kappel, de keeper van Volendam. Dan verdedigt Lions snel terug en kan... Volendam komen met Jasper Snijders nu op middenopbouw. Rijgersberg probeert het balletje te spelen naar de cirkel. Daar staat Matthijs Pink. Dat wordt dan weer doorzien door Limburg Lions. Dat de dekking in deze wedstrijd toch ook wel goed heeft staan. En wat ook wel opvalt in deze eerste helft tot nu toe is dat Volendam vrij veel kansen laat liggen. En dat Lions echt keihard kei werkt voor iedere bal. Timeout zit er zo ook nog aan te komen. Dat betekent dat het nog wel even is tot het rustsignaal. Anderhalve minuut nog. De klok staat stil en Lions ligt. Leidt dus in een leuke wedstrijd. Niet heel goed, maar wel ontzettend spannend. 9 tegen 8. Het Nederlands elftal vertrekt dinsdag voor de Azië-trip. Oranje zal daar twee oefenwedstrijden spelen. Eén tegen Indonesië en één tegen China. En bij de selectie is het Ricky van Wolfswinkel die dit seizoen 14 keer wist te scoren voor uh, Sporting Lissabon. Volgend seizoen zat de Zwitsspeler voor Norwich City... omdat de Portugese club hem noodgedwongen moest verkopen... Ondanks alles heeft de voormalige aanvaller van Vitesse en FC Utrecht... geen spijt van zijn Portugese avontuur. Nou, het is wel echt geweldig geweest voor mijn, uh, voor mijn ontwikkeling. We hebben in het eerste jaar uh, ja, een nieuw team gekregen... Eigenlijk, met 16, 17 nieuwe spelers. Um, Half finale Europa League gehaald. Um, bekerfinale gehaald. Vierde geworden in de competitie net. Maar een prima eerste jaar. En, uh, voor mezelf goed in de ontwikkeling. Uh, veel goals gemaakt ook in Europa. En, uh, ja, dat was voor mijn ontwikkeling gewoon fantastisch om weer een stap, volgende stap te maken. Die ik nu dan 14 goals gewoon in de competitie in je eerste jaar? Ja, zeker. Dus, uh, daar was ik hartstikke blij mee. Uh, en daarnaast nog een, aantal, uh, een goed aantal in uh, de Europa League. ook Dus dat, uh, ja, dat tikt ook uh, aan en dat helpt ook mee natuurlijk. Maar was ik, uh, ik, ben, ik, sta helemaal, ik heb altijd achter de keuze gestaan om erheen te gaan. Het heeft ook gewoon geweldig uitgepakt. Ja. En het afgelopen jaar, was dat ook goed? Goed genoeg? Um, nou ja, persoonlijk was dat weer... Uh, was, heb ik een prima jaar gehad op zich. Ik kan mijn goals altijd weer blijven maken. Ook 14 in de competitie. Uh, Ja, je mag, uh, mag niet klagen eigenlijk. Ja, het elftal, wij met het elftal, uh, hebben het gewoon veel minder gedaan. Ook, uh, ook jongens die weg zijn gegaan. Verkocht uh, veel jeugdspelers erbij. Is wat moeizaam geworden allemaal. Maar uh, ja, zelf wil ik mijn goals uh, blijven maken. Om zelf te blijven ontwikkelen en lekker te voetballen. Um, nou is hier gezegd, je moet weg. Want ze hebben daar het geld nodig. En ze konden je verkopen dat hebben ze gedaan. Is dat zo? Ja, dat was wel echt... Uh, Echt een ding, ja. uiteindelijk bepaal jezelf of je zelf of je weg gaat of je weg wil. Um, nou ja, er kwam een Norwich op mijn pad en dat, uh, ja, dat, was, uh, dat was voor mij een mooie stap om daar ook weg te gaan. Dan. Ben je niet bang dat je de Hollandse enclave daar gaat missen? Want uh, Schaars zat daar en Boeleroes zat daar en Ola John weliswaar bij Benfica. Ja, Labiat nog? Labiat, inderdaad, nee. We hebben een hele gezellige tijd gehad hè, in ieder geval. En, uh, dat zou ik zeker wel missen. Maar ja, wat, ik, nogmaals, wat ik zeg, uh, het gaat om het voetbal. En daar ja, kan je niet dat soort dingen af laten hangen. Of je ergens gaat blijven of niet. Het gaat om het voetbal, om jouw carrière. En die duurt misschien nog tien jaar en dan, uh, dan is het over. Maar je kan toch ook wel laten meewegen dat je ergens wil werken. Want dat is het voor jou. Waar klimaat lekker is, dat zou ik helemaal niet zo gekke gedachte gedachten vinden. Nee, zeker niet. Maar ja, ik zie gewoon dat het voor mijn ontwikkeling gewoon beter was. Ook om, om weer een volgende stap te maken. En uh, ja, Dit was een stap die ik ook. Uh, graag had, had gewild. Ja, ben je Premier League spits? Uh, ik denk het. Ik denk het wel, ja. Ja, kijk, het is uh, de eerste keer dat ik daar, uh, daarheen ga. Ik heb natuurlijk tegen Engelse clubs uh, genoeg gespeeld. En dat, ja, dat ligt me best op zich. Uh, zijn er zijn genoeg ruimtes. En uh, ja, het gaat natuurlijk wel heel erg uh, gaat hard. Mm -hmm. En dat zal misschien verwende zijn aan het begin, maar dat uh, komt nog goed. Maar gaat Portugal ook niet hard. We hebben wel dat beeld dat Portugal pittig is en de mouwen opstropen en dat zijn geen kleine jongetjes. Nee, zo is het ook wel. Het is, het is best wel pittig. En, uh, veel gele kaarten, veel tackles. En uh, de dingen waar ze hier gewoon rood van dan uh, wordt daar soms nog gewoon, uh, gewoon doorgespeeld. Ja, dat, dat, heb je, dat heb je gewoon in Portugal. Maar daarnaast is de techniek, uh, je hebt veel technische spelers, zoals Basilian ook. En uh, de kwaliteit ligt best hoog. Maar nou, ben jij ook een grote jongen geworden hoor? Uh, nou ja, grote jongen. Ik ben wel wat, uh, wat gegroeid in, uh, in mijn kwaliteit en in uh, fysiek ook. En uh, daar heb ik wel een stap in gemaakt. Ja, want dat zou je in Engeland nodig hebben. Of is dat te makkelijk? Want wij denken altijd maar in Engeland, moet je dat? Uh, nee, nou ja, je hebt het altijd nodig. Dus het is wel belangrijk. Alleen daarnaast uh, ja, ligt ook hoe je je spel speelt. En mijn spel bestaat ook uit uh, het loopactie bijvoorbeeld. Ja, En dan, dan daardoor kom je eigenlijk minder in duels. Dus, maar je hebt het altijd nodig. Het is altijd belangrijk. Wat stel jij je voor van deze... Twee weken bij het zelf Elftal? Nou ja, ik hoop uh, speelminuten te maken gewoon. En, uh, lekker trainen, het is een hoog niveau natuurlijk. En daarin kan je gewoon weer stappen maken. Het, is, uh, het ligt gewoon allemaal wat hoger dan op clubniveau. Je, je ontwikkeling is daar uh, gewoon weer heel belangrijk. En uh, ja, joh, wat ik zeg, je wil gewoon uh, minuten pakken. En dat is, uh, dat is het lekkerste om, om jezelf te laten zien. Maar juist omdat je veel mensen zeg maar, van naam voor je hebt en voor je hebt gehad, grote spitsen. Uh, nu ben je er wel bij, dus als je iets wil laten zien is het nu. Ja, nee, daarom dus zie ik het ook. En ik uh, laat me gewoon een positieve kans zien uh, hard werken en uh, mijn kwaliteiten uh, tonen. En heb je het gevoel dat je straks, omdat je in Engeland speelt, misschien wat makkelijker opvalt in Nederland? Nou, dat denk ik wel. Allereerst al, Portugal komt natuurlijk nooit op, uh, nooit op tv überhaupt. Dus ja, het is heel moeilijk voor mensen bijhouden. Die, die lezen alleen wat, uh, wat op internet staat en dat klopt ook niet altijd. Dus ja, je blijft alleen in beeld door middel van je doelpunten eigenlijk. En nu in Engeland ja, wordt er wat meer uh, korter naar gekeken eigenlijk. Wanneer is het voor jou geslaagd? komende veertien dagen? Als wij uh, twee wedstrijden begonnen... heb ik een minuutje heb gemaakt... en uh, mezelf heb laten zien hoe ik dat uh, wil. Ricky van Wolswinkel tegen Bas Stigler naar Bayern tegen Stuttgart. Ronald. Buitens binnen. 3-0 voor Bayern München. Gomez wederom de maker van de goal. Die staat dus nu op twee. Maar Bayern op 3 tegen 0 voor Stuttgart. Oftewel, de buit kan verdeeld worden... Het is een, ja, weer een mooie aanval van het elftal uit München. Nu is het Thomas Muller die weggaat aan de rechterkant. Geeft de paas op maat op Gomez. Die dan toch met een hele simpele loopbeweging net genoeg vrijheid creëert. Om van 6 meter voor de doelman eigenlijk helemaal vrij staat die bal binnen te tikken. Er ging een prachtige aanval van Bayern aan vooraf over zes schijven. Waarin Gomez met de hak. De bal terug wilde leggen op een van de opkomende middenvelders. Dat mislukte nog. Maar een minuut later zijn ze er eigenlijk weer doorheen. En dan zie je toch echt hoe goed dit elftal is. Hoe makkelijk het voetbalt en hoe weinig. Het weggeeft. Natuurlijk waren er wat onzorgvuldigheden in de eerste helft. Zijn er momenten geweest dat Stuttgart dacht... nou ja, misschien kan het. Maar uiteindelijk alleen maar echt gevaarlijk geworden voor Noorja... uit één vrije trap. En voor de rest, het elftal waar dit seizoen geen maat op staat... staat met 3-0 voor tegen Stuttgart. 61 minuten en 23 seconden gespeeld. En het publiek applaudisseert. En toch met enige tegenzin gaat hij van het veld. Mario Gomez heeft twee doelpunten gemaakt... Hij kreeg een basisplaats en dat heeft van alles te maken met zijn status en de manier waarop hij zich dit seizoen toch vaak als reserve heeft opgesteld. Hij knuffelt even met Joep Heinkes, maar ik weet zeker dat hij liever een hat had moeten maken dan dat hij zijn plek nu moet afstaan aan Mandzukic. Die mag de wedstrijd gaan uh, volmaken. Gomez kreeg vorige week in de Champions League finale maar een minuutje of twee, drie... Daar moest hij het mee doen. Mandzukic is dit seizoen natuurlijk de man gekomen van Wolfsburg. En ook die mag zijn minuten meepikken in deze bekerfinale. Gomez heeft zijn werk gedaan. Eigenlijk heeft Bayern zijn werk gedaan. Het kan nu vrijwielend naar het einde. En zal proberen die score voor het aanwezige publiek nog te verhogen. Voorzet van Martinez Vanaf de linkerkant kopbal van Mandzukic. De eerste in de handen van de doelman, oerij die zich daar wel voor moet uh, strekken. Oftewel, Bayern gaat gewoon door. wil er een leuke en gevaarlijke show van maken... of gevaarlijke, een mooie en, uh, en doelpuntrijke show van maken in uh, Berlijn. Het staat met 3-0 voor in de finale om de Duitse beker. Om de Vaderlandse titel. Uh, Lions tegen Volendam. Daar is het rust. 11-9. Dus als dat zo zou blijven... dan betekent het dat er een volgende wedstrijd komt. Want dan is het nog niet beslist. Want Volendam vond het eerste duel. Zometeen hier in de studio Victor de Koning. Die kent u als uh, presentator. Hij was aanwezig bij de finale waar we over gaan praten in 1974 tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur. Uh, die volledig uit de hand liep. Dat heeft alles te maken met een aflevering van andere tijden een Sport, die morgenavond wordt uitgezonden met heel veel ooggetuigen daarin. Niet in die aflevering zit Victor de Koning, maar zometeen dus wel hier in de studio. Dan gaan we naar de atletiek, de Diamond League en Eugene Oregon in de Verenigde Staten. Gisteren kwamen de atleten al in actie en straks gaan ze weer beginnen. Dat is toch wel opmerkelijk. Stefan Verhey, onze verslaggever, goedenavond. Avond. Normaal gesproken beginnen ze en eindigen ze. En nu gaat het over twee dagen. Waarom is dat? Ja, het is eigenlijk wel logisch hoor, want historisch gezien is dit... ...dit de Prefontaine Classic de belangrijkste atletiekwedstrijd van het jaar in de Verenigde Staten. En uh, dat komt, ja, deze wedstrijd is vernoemd naar een uh, Amerikaans supertalent op de midden- en lange afstand. Steve Prefontaine, die overleed 30 mei 1975 op uh, 24-jarige leeftijd. Hij kwam om het leven een, bij een auto-ongeluk. En de plek, de muur waar hij toen tegen botste, is een bedevaartsoord voor lopers. Dat is hetzelfde als, uh, ja, het Monument van uh, Tommy Simpson op de Mon van voor wielrenners. Ja, dat is, dat is eigenlijk de reden. Hij is groot geweest. Uh, het was een super talent. En er is nog een reden. Want die Steve Prefontaine, die uh, trainde onder een coach, Bill Bowerman. En uh, ja, die had ook nog een andere pupil. Die luisterde naar de naam Phil Knight. En beide, dus die coach en Phil Knight, zijn de oprichters van Nike. En dat, ja, dat vond ook allemaal plaats op de Universiteit van Oregon in Eugene. Dus eigenlijk is het wel logisch. Dit is een wedstrijd met een grote historie voor de 39 ste keer uh, staat hij op het programma. Ja. Goed, nu even naar de uitslagen. Wat is je opgevallen? Ja, vannacht, uh, eigenlijk ja, gisteren vannacht waren er uh, dus al onderdelen. Drie uh, beste wereldjaarprestaties. Het seizoen is nog jong, dat is absoluut waar. Er was een uh, Russische verspringer, Alexander Menkov, die deed het heel goed. Sprong 8 meter en 39 centimeter, een uh, groot talent Europees indoor kampioen. Er werd hard gelopen op de mijl. Dat onderdeel uh, staat vandaag nog een keer op het programma in een nog sterker veld. Daar was ook een beste wereldjaarprestatie. En er was een 10 kilometer. Daar uh, was één Nederlander in het veld, Abdi Nage. Hij speelde geen hoofdrol, geen rol van betekenis. Eigenlijk, hij werd 16e. Liep uh, 28 minuten en 21 seconden. Wel een persoonlijk record, maar hij is nog ver verwijderd van de WK-limiet. En eigenlijk stond hij 10 kilometer in het teken van uh, de Ethiopiër. Kenen Nisa Bekele, drievoudig Olympisch kampioen. Maar uh, vorig jaar in Londen niet uh, zo goed. Veel blessures gehad de laatste jaren. En dit was een rentrée. Hij uh, komt uit die uh, stal van Jos Hermes, hoopt op een snelle tijd, zodat hij uh, de Ethiopische keuzeheren kon overtuigen van het feit dat hij naar het WK moest. Maar hij won wel, maar zijn tijd, 27-12, is nog wel de beste tijd van de wereld dit jaar, maar is nog niet super. Maar dat was nog wel uh, opvallend. Hij moet nog een keertje aan de bak uh, bekelen. Mm, mm. Ja, en wat verwacht je van de, van de avondsessie van vandaag? Ja, het is echt een topwedstrijd, uh, gesponsord door Nike natuurlijk. Maar liefst twaalf individuele Olympisch kampioenen staan vandaag op de baan. We krijgen een mooie 400 meters, 100 meters zijn mooi. Polstok uh, hoog springen en een 200 meter met Jurani Martina. Maar ja, dat is na 11 uur, om kwart over 11. Maar Martina komt daar wel als enige Nederlander vandaag in actie. Dankjewel, Stefan Verheij over de Diamond League.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 Multicolored Angels, dus bijna half tien. Zometeen dus andere tijden sport met Victor de Koning ...over uh, die beruchte finale van 29 mei 1974 tussen Feyenoord en Tottenham. Eerst naar het heden, naar Wesley Sneijder. Hij heeft niet uh, zijn gelukkigste seizoen achter de rug. Gaan we naar, bij Inter, kwam hij niet verder dan acht wedstrijden... ...en toen volgde de overstap naar Galatasaray... ...met alle aanpassingsproblemen van dien... Bij Oranje was zij er wel vaak bij, maar speelde opvallend weinig. Van de negen wedstrijden onder Van Gaal speelde Sneijder er drie en een klein beetje. Maar hij gaat wel mee met Oranje naar Azië. Bert Maalderink die sprak met Sneijder. Ik ben een beetje de non-playing captain van Oranje, hè? Ja, echt, hè? En ja, daar baal ik zelf ook van, ja. ja. Ja, want dat is toch opmerkelijk dat je van de negen wedstrijden bij Van Gaal drie en een beetje gespeeld hebt.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 Nou, ja, ander wordt anders getraind. Maar dat, dat, dat wordt ook goed getraind. Het is niet zo dat het daar uh, een flutcompetitie is ofzo, of zo, dat we uh, met de pet naar nou gooien. Nee, zeker niet. Maar het is meer voor mezelf dat ik weer, dat ik weer helemaal fit word. En ik heb natuurlijk de laatste periode heb ik, heb ik uh, de laatste wedstrijden moeten missen daar vanwege bovenbeenblessuren. bovenbeenblessure. Een wedstrijd met injectie gespeeld daarvoor. Ja, goed, dat heb ik allemaal niet, niet positief uitgepakt. Dus...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 Dat was Wesley Snyder. We gaan nu even kijken bij de bekerfinale tussen München en Stuttgart. Spanning was er een beetje af, Ronald? Ja, een beetje terug, oh. want het is 3-1. Stuttgart heeft gescoord, geen misselijke goal van Harnik, de Oostenrijker. Het was Sakai, Japanse invaller die een voorzet gaf vanaf de linkerkant. De bal was eigenlijk lang onderweg in het schapsomgebied van Bayern München. En Harnik was weg bij zijn landgenoot Alaba en kopte de bal vanaf de rechterkant. Helemaal in de verre hoek, was een prachtige kopbal. En zo had Stoedkart toch het gevoel, kijk nu hebben we aan de score in elk geval iets terug gedaan. Nu nog eventjes aan het voetbal, want Bayern liet de bal rondgaan zonder dat het nou heel gevaarlijk werd zo. Heel af en toe zijn prikstootje. Nog een schot gezien van Ribéry dat maar net gekeerd kon worden door de doelman van, van VfB Stoedkart. Maar zojuist Harik met, een, of Harik met een voorzet vanaf de rechterkant ja, kort meegegeven aan Okazaki, andere Japanse invallen bij Stoetkart. ...die toch ook weg was bij Boateng. Oog in oog stond met Noyer, maar Noyer kon redden. En zo geeft Stoetkart aan dat die strijd nog niet gestreden is... ...dat men nog niet wenst op te geven. Sterker nog, er is een joker ingezet. Cacao is binnen de lijnen gekomen. Van oorsprong Braziliaan, maar ook Duits international. Is er een maand of zeven uit geweest met een agenda space blessure... ...en het publiek in grote vervoering. Want hij staat nu terecht als extra aanvaller in de punt van de aanval. Labadia zet alles op alles... Om het uh, München met een 3-1 voorsprong toch nog lastig te maken in de laatste 15 minuten. Het leidt toch tot wat nerveusiteit bij de landskampioen en uh, winnaar van de Champions League. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, je mag niet meer in gevaar komen. Maar Bayern heeft even zo'n fase gehad van het, uh, het freewheelen. Bal makkelijk laten rondgaan. Eigenlijk een beetje domineren, tegenstander wat vernederen. Nou, Stoenert heeft de neus opgehaald en uiteindelijk een doelpunt gemaakt... via die uh, Harnik en dichtbij geweest via Okazaki. Nou ja, eens kijken of het uh, nog een beetje spannend kan worden... in de slotfase van deze Duitse bekerfinale. 3-1, dat wel, voor Bij de Confederations Cup hebben ze de Braziliaanse Fufuzela's uh, verboden. Gezien de sfeer in Limburg heb ik de indruk dat dat bij het handballen niet het geval is, uh, Richard. Ze zijn, er altijd, ze zijn er altijd bij, Robert. Al die toeters en al die uh, trommels ook. Uh, zeker bij de fans uh, uit Volendam. Toch een hele hoop zijn uh, deze kant opgekomen met uh, drie bussen. En ze staan uh, met z'n allen achter het doel van Martijn Kappel, de keeper van uh, Volendam. In het oranje natuurlijk gestoken. En de ploeg Volendam is goed begonnen aan de tweede helft. Inmiddels 6,5 minuut oud en er staat een 13-13 tussenstand op het bord. Bij rust na 30 minuten was het 11-9 in het voordeel van Limburg Lions dat nu de aanval zoekt met Verjans in het midden. Links van hem staat Adams en dan weer terug naar Verjans. Het tempo gaat omhoog, het schot komt van Adams en dat gaat in de benedenhoek. Kappel op het verkeerde been en dus mag het Limburgse publiek weer juichen en staat Lions voor 14-13. Ja, Volendam moet echt alles uit de kast halen om deze wedstrijd te winnen. Dat zou genoeg zijn voor de landstitel, de zevende in de clubhistorie. Maar zover is het nog lang niet, want in de eerste helft was Lions de iets betere ploeg. In de dekking stond het allemaal prima. En nu komt Volendam dan weer met Jasper Snijders. Maar ook die aanval strand Volendam heeft het toch wel weer moeilijk nu in deze tweede helft. Voorsprong 14-13 en het voordeel dus van de thuisploeg. Het is 6 minuten over half tien. U luistert naar nou langs de lijn op Radio 1. We gaan terug naar 29 mei 1974. De return van de UEFA Cup finale in De Kuip tussen Feyenoord en Tottenham Hotspurs. Feyenoord wint thuis met 2-0 en wint de UEFA Cup, maar het gaat die avond vooral over iets anders. It was high on the stands where seats were torn from their mountings to be at supporters beneath, was arms legs heads Doet de deur open... We wandelden naar binnen en toen ging bij mij het lampje uit. Dus ik ben direct eigenlijk van bovenaf, van boven de deur af, daar kan je zien dat je een zitplaats. Uh, ja, met een ijzeren voorwerp, met een, met een pijp of een ijzeren stang van de afrastering uh, op mijn hoofd uh, geslagen. We hadden supporters aan de andere kant van onze sectie. Sometime after we got in there, uh, bottles started flying, um, you know, even before, well before kickoff. From my perception, you know, bottles were being thrown from the Dutch supporters to our right over into the Spurs fans, but I have no doubt that Spurs fans were throwing them back. It then started getting a bit... Uh... Ja, een Tottenham uh, supporter, een politieagent, uh, verslag van de BBC. Nederland uh, maakt op dat moment voor het eerst kennis met extreem voetbalgeweld. Morgenavond gaat de aflevering van de Andere Tijden Sport over deze gesloopte finale met veel ooggetuigen. Niet in die aflevering, maar wel in de studio Victor de Koning. Goedenavond. Goedenavond. Zouden jullie en jij zeggen. Uh, ja. Waarvoor dank? Ooit presentator van Studio Sports en van, uh, van Nova. Uh, we zijn oud-collega's dus eigenlijk. Jij was erbij toen voor de volkskant, hè? Ja, ik studeerde nog. Uh, en mocht van tijd tot tijd in het kielzocht van grootheden als Ben de Graaf, Frans Ensink, Weilen en Ronald en Brink het kleedkamerwerk doen. Ik sprak redelijk metalen. En dat betekent dat je na afloop in zo'n kuip. Want laten we eerlijk zijn, we hadden toen nog geen uh, allerlei uh, snelle. Apparaten, met een bloknootje je spullen moest verzamelen... en dan als een raket op je schrijfmachine een stukje tikken. En dat moest dan worden doorgebeld. Hartstikke leuk werk. En dat was die avond ook, als het ware, de bedoeling. Totdat uiteindelijk bleek dat het heel ergens anders om ging. En ik zelf een enorme snelle switch moest maken... van het verslag van wat die mensen na afloop in de kleedkamer riepen. Mm -hmm. De coaches en de spelers. Naar een verslag van wat zich daaraan... Uh, ja, verschrikkingen had afgespeeld. In die wanneer, wanneer, wanneer ging het fout? Wel, wel, was het al of tijdens of na of allemaal? Nou, ik woon in Rotterdam. Um, en dat betekent dat je eigenlijk al smiddags allerlei berichten kreeg... dat het in de stad verkeerd ging. Uh, Hoolikensie uh, op en mm. rond het uh, stadhuisplein. Dat is altijd de plek waar dit soort uh, geweld uh, zich afspeelt. Uh, verschrikkelijk uit een bol waren gegaan. De drank was natuurlijk verschrikkelijk voor handen. Hou dat even vast. Je weet, je zit bij langs de lijn. Dus je kan onderbroken worden door een doelpunt. Ronald van de Gier. Dat lijkt me eigenlijk wel... Ja, Gekke dingen gebeuren in Berlijn. Stoedkart maakt weer een goal. Het is nu 3-2. Corner van Stoedkart wordt niet goed verwerkt door Bayern. Okazaki schiet vervolgens van een meter of twintig op de paal. Bal komt voor de voeten van Harnik. Al eerder doepen te maken. Hij schiet tegen Noyer op. Vervolgens komt de bal weer voor zijn voeten. En dan heeft Noyer geen antwoord. Spanning is terug. Nog negen minuten. En Stoedkart maakt de tweede. Maar Bayern heeft er nog altijd drie. Victor de Koning op 29 mei 1974. Uh, Feyenoord Tottenham. Je was daar als uh, journalist voor de Volkskrant... Uh, je deed wat kleedkamerwerk en je moest een switch maken in het onderwerp. En je hoorde dat er in de stad al het nodige mis was gegaan vanwege de drank. Ja, daar zijn ook winkels geplunderd. Er is een politie-inspecteur neergemapt. In ieder geval, het was al heel duidelijk dat daar een groep Engelse supporters bezig was... die uiteindelijk ook vol met drank op weg naar de Kuip waren... Mm -hmm. um, in hoeverre de politie daar al of geen inschattingsfouten heeft gemaakt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat. Uh, met name, ik dacht in de tweede helft, het helemaal fout ging vanaf de tweede ring. Ook omdat, dat is tegenwoordig allemaal streng gescheiden, supporters en Tottenham supporters op de een of andere manier met elkaar contact kregen. En ja, dat was eigenlijk voor iedereen die daar zat verbijsterend. Want in dat vak, daar werd zo onstellend gemat... er werden ook mensen meters naar beneden geworpen... en die uh, mooie bruine kunststofstoeltjes die werden uiteengerukt... en dat was het ergste eigenlijk... die werden als projectielen naar beneden geworpen. Dus die mensen die daar beneden zaten... en er zijn ook heel wat gewonden gevallen... die waren eigenlijk totaal weerloos tegen die rondfladderende uh, discussen. Uh -huh. Met scherpe randen alles bij elkaar. Ik heb het stukje nog even teruggepakt. Uh, waren er meer dan 150 gewonden, 50 naar een ziekenhuis en allerlei andere gewonden werden beneden op die EHBO-posten waar allerlei hele keurige mensen dat in hun vrije tijd deden verbonden. Uh, uiteindelijk heeft de politie uh, ook ruksigloos dat vak uh, leeggeknuppeld. Uh, maar... Dat zit ook morgen in de, in de andere tijden sport dat ze ook zeggen <lacht> we hebben gewoon Vijf minuten eh, kregen we de tijd om erop los te meppen. Om ja. te laten zien: van jullie zijn hier niet de beste. Wij zijn hier degene die bepalen wat er wel of niet gebeurt. Ja. En dat mensen die ook onschuldig waren. en soms op hun knieën gingen zitten: van sla me niet, sla maar niet. Dat er toch nog een agent tevoorschijn kwam om een klap in zijn nek te geven. Je, je hebt dat stukje wat je toen hebt geschreven, dat heb je nu uh, voor je. Kan, ja. kan je daar uh, gewoon ter illustratie even gewoon de, de eerste alinea bijvoorbeeld even bij pakken? Heb je. En dat nou ja, die voornemen? eerste linia, het is nog nooit, heeft een supportersleger zo'n spoor van verdiening getrokken als de drie à vierduizend fans van Tottenham Hotspur, die gisteren in Rotterdam voor de meest onverkwikkelijke travelen hebben gezorgd. De climax vormde een verbitterde veldslag in de rust van de wedstrijd Feyenoord Tottenham op de tweede ring van het stadion, waarbij ongeveer 150 gewonden vielen. Daarvan werd een vijftigtal in allerhel naar de dichtstbijzijnde ziekenhuis afgevoerd, en zo gaat dat eigenlijk verder. Mm -hmm. uh, ja, dat, was in de, dat was in de rust, dat, dat is dus eigenlijk, ja. als je afgaat van wat je daar geschreven hebt, heeft dat eigenlijk de meeste indruk op je gemaakt, anders begeer je daar je stukje niet mee, denk ik nu. Als nou journalist ja, zou dat kloppen? Het, nou ja, het was heel duidelijk dat Feyenoord met 2-0 uh, doelpunten van Reissel en Rijsbergen, dat was eigenlijk niet meer belangrijk, want er speelde zich iets af, wat wij nog nooit hadden gezien in stadions. Want wij kennen helemaal geen uh, voetbal van de Lissabon. Nou ja, ik ben uh, vanaf jeugdige uh, leeftijd altijd fan van Sparta geweest. Er gingen vroeger, toen ik aan de hand van mijn vader naar het kasteel ging, dan kwamen er een paar, uh, ja, je zou kunnen zeggen redelijk bejaarde wijkagenten, die ook gezellig naar de wedstrijd hm. keken, en die hm. kregen ook kroketje in de pauze. En dat was een totaal andere sfeer dan wat wij daar opeens van professionele Engelse hooligans te zien krijgen. Wat op zich wel interessant is dat Engeland dat hooliganisme aanzienlijk eerder en sneller onder controle heeft gekregen, want in Engeland gebeurt er weinig. En later hebben de Feyenoord supporters bijvoorbeeld een aantal jaren geleden in Frankrijk huisgehouden op een bijna identieke wijze, waardoor Feyenoord zelfs een tijdje geen Europees voetbal mocht spelen. Dus je kunt rond dit geheel ook allerlei beschouwingen loslaten... waarbij je zegt, nou ja, uh, het is een signaal geweest. In Nederland is daarna dat hele, uh, je zou kunnen zeggen, voetbalgeweld... ook uiteindelijk uh, forse uh, uit de kluiten gewassen. In Engeland heeft men uh, zijn lessen veel eerder geleerd. Ja, daar zijn maatregelen genomen, is het ook redelijk ingedond. Ja. In Nederland zijn we inmiddels ook op de goede weg. Maar even terug naar die, uh, naar die bewuste avond... Uh, waar was jij in de rust? In het stadion, fysiek? Ja, ik ben gaan rondzwerven. Want... Ben gewoon gaan lopen, want je wilde gewoon weten wat er gebeurde? Ja, waar kwam en... je terecht? Ja, eigenlijk overal. Uh, en vooral ook uh, vragen kijken. En je ziet iemand van de politie, die spreekt je aan. Je gaat zo'n EHBO-post kijken. Ben je tussen de rellen terechtgekomen? Uh, uh, nou, die rellen waren op de tweede ring... Dus beneden was er wel een enorme commotie van allerlei rondrennende mensen. Politiemensen die daar toch op de een of andere manier probeerden de zaak te coördineren. Een Feyenoord-directeur uh, van dat stadion uh, die ook eigenlijk niet wist wat hij zag. Maar je sprokkelde meer eigenlijk uh, wat je zag om daar uiteindelijk iets van te maken. Dan dat daar uh, van enige gecoördineerde berichtgeving sprake was. Nou ja, is, is er een moment geweest in de katakombe dat overwogen is om die wedstrijd stil te leggen of uit te stellen? Of... Nou, dat heb ik niet meegekregen. Want je moet je voorstellen, uh, je liep eigenlijk gewoon tussen allerlei rennende mensen door. En uh, je ging een deur binnen, want je had natuurlijk ook toegang met je perskaart uh, tot die katakombe. Maar uh, ik kan me niet herinneren, waarbij je overigens moet zeggen het is lang geleden... Je reconstrueert je geheugen meer dan dat je nog echt dat filmpje heel goed uh, voor ogen hebt. Uh, dat daar nou uh, van een ongelooflijke coördinatie in de berichtgeving sprake was. Nou, wat, wat, wat, wat is jouw gemoedstoestand? Want ik kan me voorstellen dat het varieert van uh, angst tot verbazing. Uh, hebben de emoties om voorrang gevochten bij... Uh... Die avond, of kan je dat niet herinneren? Ja, nou, het is wel zo dat zelf... Euh, kijk, dat, dat hele grote probleem speelde zich af in dat vak. Dus aanvankelijk zaten wij daar naar te kijken als naar een voorstelling. Want je moet je voorstellen op die tweede ring... dat is toch best flink ver weg van waar we de persplaatsen zijn... zie je ontstellende dingen passeren... Uh, en dat zie je nu nog wel eens als er uh, rellen zijn in een stadion. Er wordt gemat. In eerste instantie vinden mensen dat ook eigenlijk wel opwindend en spannend. Tot er een moment komt dat je denkt... ja, dit, dit is van een hele andere orde dan normaal... als er een aantal mensen met drank uh, hier en daar een lel uitdelen. En, uh, maar dat is dan toch nog ver weg. En dan vervolgens... Uh, ja, dan maar hij... ook emotioneel, emotioneel ook ver weg? Als je zoiets voor het eerst ziet? Of uh, komt dan het schermpje van de van de journalistiek. Nou, naar voren. het is, is wel zo op? dat je weet in die tijd als de krant zakt, zoals het vroeger heet om half twaalf, dat dat stukje er moet zijn. Ja. Dus. Uh... Jij zou kunnen zeggen, in de psychologie noemen ze dat, je dissocieert. Ja. Dus je, je maakt als het ware uh, van jezelf twee persoonlijkheden. Degene die dat moet doen, vakmatig. En de andere die misschien als privépersoon daar allerlei uh, ja, emoties bij heeft. Ja, als, als, als je, laat maar zeggen, je stukje om half twaalf hebt ingeleverd en het zou daarna gebeuren, dan zou het veel harder aankomen dan daarvoor. Ja, nou, kijk, nou. in al die jaren dat je dat soort werk doet kom je wel eens een keer terecht in, de, in supporterscharen... waar je wel angstig van bent. En bijvoorbeeld als je, dat is mij heel veel minder voorgekomen... maar mensen van studiosporten die volgens supporters... bijvoorbeeld Ajax aanhangers waren of vice versa voor Feyenoord. Nou, daar heb ik wel eens van collega's gehoord... dat die toch bijna voor hun leven moesten rennen. Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb eigenlijk vooral beelden van chaos, van verbijstering... En uh, ja, van uh, improviserend werken, omdat dat gewoon de volgende dag aan de krant moet. Ja, ja. Um, je zei net dat je ook inderdaad de catacombe bent ingelopen. Dat je uh, met je perskaart uh, bijna overal kon komen. In die tijd ja. uh, kon dat nog, nu is dat een stukje moeilijker. Laten we even luisteren naar Joop Niese. Ja. ook wel bekend. Uh, collega uh, verslaggever en presentator. En toen de voorman eigenlijk van de Nederlandse <kwijm> Sportpers. Ja, dat van, de, van de NOS. Joop Niese, die beschrijft hoe het er in de katacomben uitzag. In die lange gang uh, langs de kleedkamers, uh, daar lag het helemaal vol met, uh, met gewonden. Het leek wel een want je wist niet wat je zag. En daar liepen dan wat uh, EHBO'ers tussendoor die ook niet wisten hoe ze het aan moesten pakken. Af en aan uh, ambulances die uh, langskwamen. Allemaal mensen met, uh, met breuken en uh, snijwonden, en uh, kneuzingen en dat soort dingen. Eén grote rij van, van, van gewonden lag daar op de grond. Herken je dat? Ja, uh, het, het interessante is dat destijds die mensen die dat in hun vrije tijd deden voor uh, dat Rode Kruis, die EHBO. dat waren meestal wat oudere mensen in de grijze, uh, nu wat uh, mutsige pakken. Uh, die ook verbijsterd keken. Want ja, die waren veel meer gewend aan iemand die weet ik veel wat opeens hyperventilerend uh, een glaasje water nodig heeft. En dit waren werkelijk mensen die fors gewond waren. Uh, en ja, dat. Dat vond iedereen eigenlijk wel heel, euh, nou ja, ik heb het woord verbijzigend nu al een paar keer genoemd. Maar dat was eigenlijk wel het, het slagwoord wat daar boven dat stadion hing. Maar het geeft ook wel een beetje aan dat echt helemaal niemand hier rekening mee heeft gehouden. Nee. De politie niet, de supporters niet, de, de supposter niet, EHBO niet. Nee, Alleen maar... de Engelse supporters eigenlijk. Ja, hoewel nogmaals wat er smiddels in dat Rotterdamse centrum is gebeurd... had natuurlijk wel een ongelooflijk uh, signaal moeten geven. Ja, maar ja, er was ja. natuurlijk ook zoiets van voetbal is leuk. Uh, het zijn mensen die komen hier te gast. Um, en dat is ook, je zou kunnen zeggen, een soort afweging die de politie moest maken. Geweld van de politie, daar was men ook bang van. Dat is tenminste mijn interpretatie, zou mogelijk veel meer geweld uitlokken. He, dus je kunt daar een aantal strategieën op zetten en pas eigenlijk in het laatste stadium heeft men gedacht... nou ja, wij zullen dit geweld dan met ultiem geweld moeten beantwoorden. Maar men heeft dat waarschijnlijk heel lang aangekeken... om hmm. hmm. grotere schade te voorkomen. Ja, en waarschijnlijk ook gewoon omdat ze niet wisten wat ze moesten doen. kan ik me ook voorstellen. Dat ze op een gegeven moment hebben gezegd... ja, we weten het nu echt niet meer, we gaan nu, gaan nu maar rammen. Ja, dat denk ik wel. Het was een met een gegeven, wapenstok. op een gegeven moment niet meer beheersbaar. Ja. Ja. De berichtgeving in, uh, in Engeland was eigenlijk uh, uh, kort daarna... Dat zien we ook in de documentaire, ja, dat eigenlijk niemand het in Nederland begreep. Of in Engeland niemand het begreep dat we het in Nederland niet begrepen. Ja. Heb je dat ook zo ervaren, inderdaad, ook die berichtgeving... dat het eigenlijk een beetje schandalig was hoe Nederland het heeft aangepakt? Ja, wij hadden daar uh, weinig, je zou kunnen zeggen, ervaring mee... Het had ook wel heel erg te maken, maar dat zijn allemaal verklaringen achteraf. Met die 70-jarige mentaliteit in Nederland, hè, dat was toch ook een mentaliteit van vrijheid, blijheid. Uh, het individu moest kunnen doen wat hij wilde. Ik had mm -hmm. zelf ook het hart dat op de schouders. Uh, en in die tolerante maatschappij, waarin alles kon: van wiet en uh, whatever, uh, was de politie eigenlijk ook een, een, een instrument wat pas op het laatste moment greep naar. Uh, ja. Harde sancties. Als het echt niet kon. Ja. En dat echt niet kunnen ja, hadden wij eigenlijk nooit meegemaakt. Agent, die liep ja. op straat. Ook met uh, een redelijke pruik. Ja. Uh, toen ik in dienst ging had ik ook nog het haar waarvan je nu zou zeggen... "Kom man, daar zou je zo in een uh, middelmatige bietgroep in mee kunnen. Ja, ja. Goed. Um, ga je kijken morgen? Ik ga morgen wel even kijken, ja. ja. Met ja. toch wel in mijn achterhoofd dat je ook ziet het verschil een bloknootje, een schrijfmachine, een telefoonlijn naar de krant. Terwijl nu dat hele spektakel met 50.000 gsm'tjes... tot in pakweg het meest afgrijzelijke detail... denk aan de rellen en haren, zou zijn uh, gedocumenteerd. En nu moeten we het toch eigenlijk doen... met een aantal schimmige beelden uh. van de NOS... die enerzijds die wedstrijd probeerde te volgen... en anderzijds ook de keuze moest maken... gaan we nu met de camera naar dat vak. En dat was eigenlijk dezelfde keuze... die de schrijvende journalist moest maken. Ja, we gaan het zien morgen om kwart over tien op Nederland 1... Roland van der Geer en de slotfase van de Bekerfinale. Dankjewel, je Victor de Koning, voor je Ja, bijna... ja Muntje Stuttgart, ga je gang, Roland. Ja, 3-2. In uh, extra tijd zitten we inmiddels nog 1 minuut en 10 uh, seconden. En dan mag uh, Stuttgart de vrije trap nemen. En via Sakai, bal komt in het strasselgebied. En zijn landgenoot Okasaki raakt die bal echt helemaal verkeerd, staat vrij. Ja, moet hem achterwaarts koppen of richting de goal. Maar hij kopt hem als een verdediger eigenlijk weg. Ja, dat leidt tot ontzetting bij Bruno Labadia Die toch zag dat zijn Stuttgart het München ontzettend lastig heeft gemaakt. Met puur opportunisme in de slotfase van deze wedstrijd. Joep Heinkes aan de kant er ook niet gerust op. Heeft lekker doorgewisseld, heeft Robben naar de kant gehaald. Eh, Shakiri erin gebracht, Timo Sjoek erin gebracht. Maar uiteindelijk komt zijn helftal toch nog onder druk te staan. En dat, dat Stuttgart, dat vecht werkelijk voor alles. Want bij die uh, vrije trap zojuist was ook uh, de doelman Ulreich mee in het strafstopgebied. Doelman die nu in uh, de laatste halve minuut de vrije trap namens Stuttgart neemt. Een meter of drie voor de middenlijn. Alles van Stuttgart nu richting de 16 meter van uh, Bayern. Daar waar Mansukic onderweg nog even iemand heeft omgeduwd. En daar een uh, gele kaart voor krijgt van de strijd. Zegt, ja dat zal hem verder een rotzorg zijn. Die bal moet gewoon uit dat strafstopgebied wegblijven. Daar komt die vrijtrap van de doelman. Komt op de rechterpunt. Gaat daar door naar de rechterkant. Maar wordt dan heel zwak voorgezet. Martinez kan wegwerken. Notabene een man die twee goals maakte. Harnik is degene die die bal zo slecht voorzet. En In, wordt ingegooid. Er wordt weer gekopt op de goal van Bayern München. Maar die bal wordt nu gepakt door Manuel Neuer. Ja, er wordt nog een voorzet gegeven vanaf de rechterkant. En door Roediger. En het is weer die Japaner die komt. Okazaki. Maar nu heeft Neuer die bal te pakken. Nu zitten de vier minuten erop. Denk ik dat de zo zo'n einde gaat maken aan deze wedstrijd. Ja, doet hij nu. Goh, wat heeft de Michel het nog lastig gehad. Maar Joep Heinkes, 68 jaar en hij heeft het voor elkaar gekregen. De eerste Duitse mannenvoetbalploeg die het lukt om de triple binnen te halen. Landskampioen geworden op, uh, nou ja, met twee vingers in de neus zou je bijna zeggen. Champions League gewonnen ten koste van Dortmund. En nu is hier die derde prijs. Voegt daar nog even de Super Cup bij aan het begin van het seizoen. Ja, Bayern heeft niets laten liggen in deze voetbaljaargang. Uli Hoeneß wordt gefeliciteerd. Maar vooral toch Joep Heinkers, 68 jaar. Hij neemt afscheid. Hij gaat het overgeven aan Guardiola. Maar ik denk dat deze Heinkes nog niet klaar is. En dat we die in Madrid gaan terugzien. Hij is enkel van de kandidaten. Om Mourinho op te volgen bij Real Madrid. Dat is voor latere zorg. Het feestgedruis kan nu beginnen in München omstreken. Want Stuttgart heeft gestreden. Daar kun je zijn schouderklopjes voor geven. Maar Bayern München was natuurlijk in fase gewoon veel en veel beter. Wie wint deze wedstrijd uiteindelijk verdiend. En het Bayern waar geen maat op stond. Haalt dus de derde prijs binnen van dit seizoen. Het wint na het landskampioenschap en de Champions League. Deze beker, de DFB-bokaal, is voor Bayern München... met een 3-2-overwinning in Berlijn op VfB-soepkaart. Het handbal, de Lions tegen Volendam, het was hartstikke spannend. Gaat Volendam het redden of komt er een derde wedstrijd? Richard van der Maden. Nou, ik denk toch dat laatste, 9,5 minuut nog te spelen en de tussenstand is 21 voor Limburg Lions en 18 voor Volendam. Dat is nog niet eerder gebeurd dit seizoen, een marge van 3 in het voordeel van de Zuid-Limburgers. En Volendam moet nu alles geven met zoveel routine in de ploeg. Zou je toch eigenlijk mogen verwachten tegen de jonge talenten vanuit uh, Limburg Lions dat ze toch minimaal op gelijke hoogte gaan komen in de tweede helft. Maar dat is tot nu toe maar één keer gelukt. En wat opvalt bij Limburg Lions, de passie druipt er werkelijk vanaf. Er wordt gevochten, gestreden voor iedere centimeter op de vloer. Natuurlijk aangemoedigd door dat enthousiaste thuispubliek hier in Geleen. En Limburg Lions heeft het balbezit met 8,5 minuten op de klok. Luc Stijns, 18 jaar net geworden vorige week. Weer op middenopbouw, die kleine spelverdeler. Speelt de bal naar de rechterkant en dan gaat hij er weer in. Prachtig doelpunt van Meijer. En dat betekent nummer 22 aan de kant van Lions Dan gaat Volendam snel de midden uitnemen. Maar is Lions ook weer snel terug in de verdediging. Bal gaat over de zijlijn. En dus is het spel even weer, ligt het even weer stil. Maar de vrijworp is inmiddels alweer genomen met Van Limbeek. Adams de Limburger, die voor zijn derde jaar nu uitkomt voor Volendam. Rijgersberg aan de rechterkant. Boy van Limbeek in het midden. Paasje terug naar Adams. Dan weer naar Rijgersberg. Maar Lyon staat geweldig te verdedigen. Het is een heel boeiend gevecht. Het is spannend. Het is attractief. Deze tweede finale wedstrijd. En Volendam kan het vanavond afmaken. Maar ik denk, ik denk, ik denk dat er volgende week in Volendam... ...een derde wedstrijd gaat komen... ...die deze finale gaat beslissen om het kampioenschap van Nederland. Een minuut of zeven nog en een klein beetje. En het is 22 tegen 18. In het voordeel dus van Limburg Lions. Het is iets voor uh, Tine. Uh, José Morillo heeft vanavond in stilte afscheid genomen van uh, de Spaanse journalisten bij uh, Real Madrid. Portugees kwam na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Osasuna. Die Madrid overigens met 4 2 won na 0-2 achterstand. Hij kwam niet opdagen bij de persconferentie. Ook zijn assistent, Carranca, die toch meestal het vuile werk opknapt voor Mourinho... die liet de Spaanse pers tevergeefs wachten op een reactie. Na drie jaar komt er dan dus een vervroegd einde aan het dienstverband van Mourinho bij de Koninklijke. Beide partijen spraken vorige week af tot medio 2016 lopende contract deze zomer te laten ontbinden. Mourinho, die een uh, moeizame relatie had... met enkele, invloed, enkele invloedrijke spelers en de Spaanse pers... keert waarschijnlijk terug naar uh, het Engelse Chelsea. En dan heeft uh, overigens in het uh, kielzog van Mourinho ook uh, Higuain. Gonzalo Higuain laten weten dat hij vertrekt bij Real Madrid... na zeven seizoenen. Dat heeft hij vanavond gezegd... na afloop van de laatste competitiewedstrijd tegen Osasuna... die ze dus wonnen met 4-2. Higuain werd met de koninklijke drie keer kampioen van Spanje. Toen maar... Goed, tot zover deze editie van uh, dit uur van NOS langs de lijn. De editie gaat nog een uurtje door. Zometeen na tien zijn we terug. Tot zo.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 Kijk vanavond vanaf kwart over elf naar de Caro Detective Nacht op Nederland 2. Dit is Radio 1.